8 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Auto's verbruiken vaak veel meer brandstof dan fabrikant opgeeft. Vorig jaar minder mensen afgesloten van gas en elektriciteit. En Japan pompt miljarden in de economie. Travelcard, een bedrijf dat tankpassen levert voor de zakelijke markt... zegt dat auto's ruim 35 meer brandstof verbruiken... dan fabrikanten beloven in brochures... Auto's die op papier het zuinigst zijn... blijken in de praktijk het meest af te wijken van de fabrieksopgave. Sommige zelfs meer dan de helft. De 400.000 auto's die door Travelcard werden onderzocht... tankten vorig jaar 402 miljoen liter benzine en diesel. Op basis van de fabrieksopgave had dat ruim 100 miljoen liter minder moeten zijn. De cijfers zijn relevant omdat de overheid... de aanschaf van zuinige auto's stimuleert met belastingvoordelen. Vorig jaar zijn minder mensen van het gas- en elektriciteitsnet afgesloten. Het gebeurde zo'n 20.000 keer, 3.000 keer minder dan een jaar eerder... heeft de Vereniging van Energienetbeheerders bekendgemaakt. Oorzaak van de daling is een nieuwe manier van werken. Netbeheerders gaan vaak voor een dreigende afsluiting... nog in gesprek met een klant. Dat heeft volgens de vereniging effect gehad. Redenen om woningen af te sluiten van gas- en elektriciteit... zijn bijvoorbeeld wanbetaling of het manipuleren van de elektriciteitsmeter. De Japanse overheid pompt 87 miljard euro in de economie om een einde te maken aan de recessie. Het geld moet 600.000 banen opleveren en de economie zou 2% extra moeten groeien. De Japanse premier Abe vindt de stimulering van de economie zijn belangrijkste taak. De 87 miljard wordt onder meer gebruikt om de regio die verwoest is door de aardbeving van maart 2011 te herbouwen. De pastoor in Tilburg die foto's in zijn kerk wilde hangen van kerkverlaters ziet van dat plan af. Dat schrijft hij op zijn weblog. De afgelopen week ontstond ophef over het idee. Met zijn actie hoopte hij de uittreders op andere gedachten te brengen. Op zijn blog schrijft uh, pastoor Schilder dat hij het effect van zijn idee heeft onderschat. Ik zie nu beter de riskante zijde van mijn plan. Ik laat het eerst rusten. Voorlopig bidden we alleen voor hen, staat op zijn site. Op een school in Californië hebben een leraar en een conciërge een einde gemaakt aan een schietpartij. Een 16-jarige scholier was met een hagelgeweer naar school gekomen, liep een lokaal binnen en schoot op een klasgenoot die zwaar gewond raakte. Hij wilde ook andere leerlingen neerschieten, maar de leraar praatte op hem in. Ondertussen konden de andere scholieren het lokaal ontvluchten. Uiteindelijk wist de leraar samen met een conciërge de schutter zover te krijgen dat hij zijn wapen neerlegde. Kort daarna is hij opgepakt. Over het wapengeweld in de Verenigde Staten sprak de Amerikaanse vice-president Biden gisteren met de machtige wapenlobby NRA. Naar aanleiding van het bloedbad vorige maand op een school in Newtown praat Biden deze dagen met alle betrokken partijen. De NRA vindt dat Biden de wapenwet te veel aanvalt. Volgens Biden verliepen gesprekken met andere organisaties constructiever. In het zuidwesten van China zijn zeker acht mensen omgekomen... nadat een landverzakking minstens tien huizen had bedolven. In een dorp zijn negen mensen onder het puin vandaan gehaald. Veertig mensen worden nog vermist. Er zijn honderden reddingswerkers naar het rampgebied gestuurd. Een Duitse vrouw zegt dat ze door neuroloog Janssen Steur... in een rolstoel is beland. Hij zou in het ziekenhuis van Worms zonder toestemming of noodzaak... een ruggenmergpunctie op haar hebben uitgevoerd. Volgens de advocaat van de vrouw liep de ingreep helemaal uit de hand. En raakte Janssen Steur haar zenuwen. De bejaarde vrouw heeft in november 2011 een klacht tegen hem ingediend. Mensenrechtenorganisaties zijn woedend over de onthoofding van een huishoudelijke hulp in Saoedi-Arabië. De vrouw uit Sri Lanka was veroordeeld voor het doden van een meisje op wie ze moest passen. Volgens mensenrechtenorganisaties was de vrouw toen nog minderjarig en heeft ze geen eerlijk proces gehad. De president van Sri Lanka heeft vergeefs geprobeerd om de executie te voorkomen. Een Nederlander is genomineerd voor een Oscar. Het is special effects specialist Erik Jan de Boer... en deelt de nominatie met drie collega's. Samen zorgden ze voor de special effects van Life of Pi. De film gaat over een jongen die samen met een tijger... in een bootje op zee belandt. Life of Pi heeft elf Oscar-nominaties... onder meer voor de beste regie en beste film. De Oscars worden op 24 februari uitgereikt. Irene Wüst wil dat het allround schaatsen een olympisch nummer wordt. In een open brief aan de internationale schaatsunie doet ze een oproep... om het schaatsen een nieuwe olympische impuls te geven. Verder pleit ze ervoor om het Europees kampioenschap weer twee dagen te laten duren. De laatste jaren wordt het mannen- en vrouwentoernooi over drie dagen uitgesmeerd. Dat is te lang, volgens Wüst. Vanmiddag begint in Heerenveen het EK Allround. Het weerwisselend bewolkt, overwegend droog, Minima liggen rond het vriespunt... waardoor het glad kan zijn. Vandaag zonnige periode, langs de noordkust een enkele winterse bui... en het wordt zo'n 3 graden. In het weekend komt de temperatuur nauwelijks meer boven nul uit. AMB Verkeersinformatie. Met uitzondering van het noorden en het uiterste zuidwesten... is het in het hele land plaatselijk glad door bevriezing. De files staan op de AE voort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Emnes en Laren, 4 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht... Ook een aanrijding op de A17, Dordrecht richting Roosendaal... voor Zevenbergse 2. A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse polder en Knoopunterbrechtseplein 4. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden, 4 kilometer. Er is ook nog vertraging op het spoor, want op het traject Zwolle-Leeuwarden... rijden er tussen Zwolle en Meppel geen treinen door een aanrijding... en tussen Steenwijk en Heerenveen geen treinen... door een verdacht pakketje op station Wolvega. De vertraging is in alle gevallen meer dan een uur.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 Sint meer. Sint mooi. Sint magnifiek. Sint magistraal. Sint maximaal. Sint meesterlijk. Sint markant. Sint memorabel. Sint magisch. Sint Maarten. Sint Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl Sint Maarten. Aangenaam. Vraagt u zich wel eens af waarom uw bank u zoveel informatie toestuurt waar u niets aan heeft? Wij ook? KNAP stuurt u persoonlijke financiële alerts. En alleen als u daarmee geld kunt besparen of verdienen. Waarom? Omdat uw vermogen centraal staat en niet onze producten. Knap. Niet zomaar een bank. Nu, naar Sint Maarten, voor maar 699 euro. Sint machtig. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-footprint mag nog wel wat stappen zetten.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 NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, ja zeker. De koorts neemt alweer toe. Er wordt druk gewerkt aan banen voor natuureis. Het is sowieso lastig om op dit moment een baan te vinden. Om te werken dan. Zeker als je net uit de gevangenis komt. Praat er zo over met de directeur van Reclassering Nederland. En u strijkt misschien wel de fiscale voordeeltjes op voor uw zuinige auto. Maar uw auto is helemaal niet zo zuinig. Want zuinige auto's zijn in ons land zeer populair. Maar dank danken de overheid, die beloont schone auto's. Maar die auto's blijken dus helemaal niet zo zuinig. Auto's die vorig jaar zijn verkocht... verbruiken gemiddeld ruim 35% meer brandstof dan de fabrieksopgave. En bij op papier zuinige auto's... is het verschil tussen theorie en praktijk nog groter. Lijkt blijkt uit cijfers van Travelcard, bedrijf dat tankpassen levert. Nou, het valt op dat als we kijken naar de auto's die in 2012 uh, nieuw op de weg gezet zijn, of nieuw zijn gaan rijden, dat die fors meer verbruiken dan de fabrieksopgave. En dat is uh, ruim 35% meer. Dik 35% meer. En dan gaat het ook nog om moderne auto's. Auto's die gestimuleerd worden door de overheid omdat ze op papier heel groen zijn. Ja, je ziet dat er een trend is naar het kopen en rijden van, van zuinige auto's. Het merendeel van de auto's die in 2012 zijn geregistreerd... zijn ook in deze categorie. Lage bijtelling, geen wegenbelasting. Ja, kleinere auto's die op basis van de fabrieksopgave eh, relatief weinig verbruiken... Alleen is dat dus niet het geval. En de auto's die op dit moment het zuinigst zijn... die op dit moment de zuinigste auto's op dit moment verkocht worden... die laten een afwijking zien van 45 procent. Nou, dus, uh, Jan Rijnd Vink van Travelcard. Louis Dekker van de Economie Redacties hier. Heeft het allemaal uitgezocht en gevolgd, Louis, gemiddeld 35% met uitschieters naar 45. En nog wel meer ook. Ja, dat raakt ons dus in de portemonnee. Ja, ja het hangt er vanaf uiteraard welke auto rijden, hoeveel kilometers rijden. Maar uh, laten we het simpel houden, honderden euro's per jaar. Zijn we meer kwijt aan ja. brandstof. Ja. Maar nu uh, die andere zaak. Want uh, als je dus meer verbruikt, dan stoot je ook meer CO2 uit. En dan kloppen dus die berekeningen niet... waarop fiscale voordeeltjes zijn gebaseerd. Ja, ja, kloppen niet is misschien te zwaar aangezet. Je moet je voorstellen, er is een verplichte test voor alle auto's in Europa. Die komen dan op een rollenbank. Daar wordt dan gemeten. Een stukje snelweg, een stukje dit, een stukje dat. Daar rolt een getal uit. En dat getal is feitelijk onder ideale omstandigheden tot stand gekomen. Ehm... Uh, Daarvan kun je dus denken als autokoper. Goh, wat een mooi verbruik. En dan ga je het proberen in de praktijk. En dan lukt het niet. Dus het verschil tussen theorie en praktijk is ontzettend groot. En toch kun je dat de autofabrikanten niet helemaal verwijten. Want die Europese ja. test is uniform en verplicht. Het is meer de botsing wat moet van Europa. Leidt in ons land, Nederland. Dankzij het CO2-beleid van de overheid tot een hele rare botsing. Ja. Dus de, de test is voor iedereen. Dus de verschillen kloppen wel. Die zijn wel dus een, een hybride auto. Die is inderdaad ook volgens die test veel zuiniger dan een zescilinder diesel. Ja. Um, en maar, dus die verschillen kloppen wel. Maar er is wel één ding dat voor, voor ons land heel belangrijk is. Wij zijn helemaal dol op voordeeltjes. Dat is de Nederlandse aard. Eén op de drie auto's in ons land wordt op dit moment met enige vorm van steun van belastingvoordeel verkocht. Dat zijn die auto's met lage bijtelling, met uh, CO2, uh, lage uitstoot, et cetera, et cetera. Op papier, geen wegenbelasting, allemaal kortingen. Het vervelende bij die auto's is dat ze zo zijn uh, gemanipuleerd... dus misschien het verkeerde woord, getweekt, aangepast... dat ze exact in die test scoren wat de fabrikant wilde. De fabrikant doet er alles aan om in die test goed te scoren. Die kent de regelingen in Nederland Die kent ook. de regelingen in Nederland. Renault is daar het verst mee. Die heeft, de importeur heeft gezegd tegen de fabrieken in Frankrijk. Jongens, doe ons een auto met zoveel gram, want dan gaan wij die massaal verkopen. En dat gebeurde. De Renault Megane is een hele verrassende knaller van 2012 geweest. Niet omdat hij zo mooi is, niet omdat hij zo vernieuwend is. Ga maar om één ding, de portemonnee, de bijtelling, et cetera. Maar het belangrijke is, uh, die test op papier, alles klopt wel... maar... Ga je echt kijken naar die extreem zuinige auto's. dan blijkt het extra moeilijk om in de praktijk. dat extreem zuinige verbruik te halen. Die auto's zijn echt op het randje van wat ze kunnen halen. Precies. En, als je... en dan ben je als rijder. ja, dan moet je echt hele fluwele voeten hebben. Precies. Als je in de slipstream. achter een, een vrachtwagen 80 rijdt. dan, dan lukt het dan je wel. Het dan kun je ja. het realm. Worden we dan. liegen mag niet. Zelfs niet als je reclame maakt, geloof ik. worden we belazerd? Zo voelt het wel, hè? Ja. En toch is het niet zo. Maar dat, dat gevoel blijft er aankleven. Kijk, als jij naar de fotograaf gaat... dan ben je ook wat mooier dan de dag ervoor. Want je kampt je haar en je doet misschien nog even een poedertje op. Ja. Dat doen die autofabrikanten ook bij die test. Ze doen heel erg hun best op alle fronten. Airco uit, speciale banden eronder. Let op de luchtweerstand. Vleugeltje hier, vleugeltje daar. Ze proberen alles om daar goed uit te rollen. Dat is niet strafbaar. Ja. Dat moet. Uh, het probleem zit puur in die... die, die die vertaling naar het Nederlandse beleidje mag je onderhand afvragen... of dat Nederlandse beleid nog wel gebaseerd moet zijn op getallen... waarvan iedereen weet dat ze in de praktijk niet haalbaar zijn. Ze ja. kloppen misschien wel, maar ze zijn niet haalbaar. Daar zit het subtiele verschil. En Nederland is nou net op papier wederom het groenste jongetje van Europa. Het enige land dat zo ver is met CO2 als maken van het autobeleid... Dat je dit verhaal overal in Europa kunt vertellen, maar dat de impact hier in Nederland veel groter is. Nou, dan vragen we ons inderdaad af hoe de politiek daarmee omgaat. Na negen uur hoort u de reactie van de VVD. En wilt u zelf zien wat uw auto in het echt verbruikt en niet volgens de folder? Kunt u dat vinden op onze website nos.nl. Maar blijkbaar doen al heel veel mensen dat, Louis. Ja. Want het is een, is een beetje, traag beetje geworden. langzaam geworden. Nou, goed, dat verbruikt dan ook weer minder. Louis Dekker, dankjewel. Veroordeelden komen na hun celstraf steeds moeilijker aan een baan. Ze vallen daardoor dan weer sneller in herhaling, waarschuwt Reclassering Nederland. Directeur daarvan is Chef van Gennep. Meneer van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit het hem in? Is het aanbod van werkzoekenden gewoon te groot? Nou ja, want iedereen weet dat wij in een moeilijke tijd verkeren ook qua werkgelegenheid. Dus de banen liggen niet voor het oprapen. En ja, we merken dan in zo'n uh, crisistijd dat uh, uh, onze geachte cliëntele daar het eerste slachtoffer van is. Mm, voor veel banen heb je een verklaring omtrent het gedrag nodig. Mm, vindt u dat een goede zaak? Ja, over het algemeen vind ik dat een goede zaak. Uh, ik vind dat een, een aantal instellingen die mensen aannemen... de plicht de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben... om zo'n verklaring omtrent gedrag aan te vragen. Ik merk wel in de praktijk, dat hoor ik uh, ook van onze werkers... dat het wel uh, ongelooflijk is aangescherpt. Dat het steeds moeilijker is om zo'n verklaring te krijgen. En ik vind dat je eigenlijk wel altijd moet kijken naar de aard van het delict... en uh, de aard van de baan waar het om gaat. En daar. En daar, en daar, en daar ...bij te kijken of er bezwaar is of iemand zo'n verklaring kan krijgen. Ik heb de ja. indruk dat het aardig aangescherpt is. Ja, want u zegt het al, de aard van de overtreding die ooit is begaan... ...of de misdaad. Want misschien moet je ook wel eens denken van... ...de straf is uitgezeten, het uh, verleden is achtergelaten. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat in principe iedereen een tweede kans moet krijgen. Ook mensen die in de fout gegaan zijn... Uh, Reclassering Nederland uh, uh, is een organisatie die zeker rekening houdt met, met de maatschappelijke belangen. Uh, wij vinden ook dat, uh, dat werkgevers, als het bijvoorbeeld om ernstige delicten gaat, zedendelicten, en het gaat om bedrijven of organisaties waar, uh, waar, waar mensen werken die daar het slachtoffer van kunnen worden, dat zo'n verklaring absoluut uh, aangevraagd moet worden. En wij vinden het zelfs dat we zover moeten gaan als wij daar weten van hebben dat we ook die werkgever daarover moeten informeren. Nou, u wilt over in gesprek gaan met minister Opstelten van Justitie. U wilt vast ook met de werkgevers wel in gesprek gaan. Wat zou u van hen willen? Nou ja, ik zou de werkgevers in ieder geval willen oproepen... om ook deze mensen een kans te geven. Het zijn mensen die wat kunnen, vaak. Die mensen die... die, die je draagt op die manier ook bij aan het maatschappelijk belang... namelijk het terugbrengen van de criminaliteit in Nederland. Wij weten gewoon uit ervaring... onze recrasseringswerkers doen met een diagnose... in kaart brengen wat de risico's zijn. Dat als, iemand, als, iemand, als daar niet aan gewerkt wordt... waarom iemand weer aan de fout kan gaan... en dan zie je dat met stippen nummer 1 staat het niet hebben van het werk, niet hebben van dagbesteding, dat dat leidt tot de herhaling van criminaliteit. Dus ik vind dat we met z'n allen de plicht hebben om te kijken of we daaraan kunnen doen. Chef van Gennep, directeur van Reclassering Nederland, dank u wel. Graag gedaan. Het heeft wel even geduurd, maar popmuziek wordt nu ook serieus genomen door Politiek Den Haag. En dus wordt er ook op gekort. Straks een reportage. Eerste verkeersinformatie bij de AWB. Tamara Bruggemans. Het valt nog mee, ondanks de gladheid, want hier hebben we in het hele land plaatselijk uh, gladdoorbevriezing, bevriezing. Met uitzondering van het noorden en het uiterste zuidwesten, vooral op lokale wegen, bruggen en viaducten. Um, we zitten nu op zo'n 30 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de afrit Bunschoten en Laren 8 kilometer door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A15 Europort richting Rotterdam. Voor Hoogvliet 4 kilometer, daar is de linker rijstrook dicht. En op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg is weer vrij, maar er is nog wel 2 kilometer file voor Zevenberg. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Vijf meter onder de grond van het Utrechtse Domplein... komt er een groot bezoekerscentrum. En daar kunnen dan de resten van het Romeinse Rijk bekeken worden. Vanaf april volgend jaar. financiering is al rond. laatste vergunningen worden geregeld. En de opgravingen zijn vanochtend al gestart. Ja, die rooien. Je. Ja, die rooien. Uh, Oké, okay, die komen daar bij elkaar. Een gasleiding ligt er volgens mij. Ja. Fascinerend om te zien wat voor enorme spaghetti er onder je voeten ligt... als je zo over het plein loopt aan uh, kabels en leidingen. En, uh... Maar dat is de moderne tijd... Ja, nee, die moderne tijd, die komt hier, die ligt ook het hoogst, hè? Bedoel, de oudste ligt beneden en hier liggen gewoon de glasvezelkabels van, van nu zo. Hè. Archeoloog Herwinia... Zegt dat pas in nou, ongeveer 1927 hier de eerste resten van het Romeinse Rijk zijn gevonden, dat zijn nog betrekkelijk jong. Ja, dat is betrekkelijk jong. In uh, andere plekken die al veel meer toegankelijk waren, er was al bekend dat de archeologie zat, zoals in Fort Vechten waar we zo meteen gaan kijken. Daar is al in de 19e eeuw bekend dat de archeologie uh, van Romeinen gezeten hebben. In Utrecht is dat relatief jong, pas vanaf 1927 bij de bouw van het ontvangstgebouw van de, voor de, om in de dom te klimmen. Daar is archeologie gevonden, gevonden, dus Romeinse scherven en dat soort dingen. En pas in 1929 zijn echt, is er bijvoorbeeld een Romeinse waterput en dat soort dingen. Toen dachten ze, hé, hey, hier is iets aan de hand. Robert is van de gemeente Utrecht, loopt ook met een metaaldetector. Die hadden ze in de jaren 30 nog niet van de vorige eeuw. Wat, wat horen we? Hey, dat zijn alle bijgeluiden van de metaaldetector door alle kabels die hier lopen. Datakabels en zo. Dus het is extra moeilijk om metaal te vinden. Maar wat vind je? Uh, ja, je kan hier uh, van allerlei uh, munten verwachten. Goudstukken? Ook, ja. Daardoor... Ja, echt waar? Bij het proefonderzoek vorig jaar uh, hebben we ook een uh, aantal gouden munten, munten gevonden. En die allemaal tot één uh, schatje uh, behoorden eigenlijk uh, uit uh, vroege middeleeuwen. Er ligt ontzettend veel dus eigenlijk. Ja, er ligt erg veel. Ja. We hadden een heel klein onderzoek en toen hadden we al iets van 110 munten. Dus, uh... Maar het belooft hm. wel heel veel bij de totaalopgraving straks, 400 meter naar 5 min... Over. dan gaan we natuurlijk echt heel veel vinden... gezien wat we al gevonden hebben bij de proefopgraving vorig jaar. Dus dat is heel spannend wordt dat. Het begint in Katwijk. Ja. Het eindigt als het om Nederland gaat in Nijmegen. In Nijmegen en het ja. is een soort grenslijn. Een Limes, het is Latijn, hè? Je moet ja. niet Limes zeggen, dat is, ja. zo schrijf je het wel. Limes. Ja. Limus. ja. De Limes Nederland. En uh, ja, het mooie is dat wij onderdeel daarvan zijn... als een van die parels aan dat snoer... En, uh, loopt tot ver in Duitsland. Loopt door natuurlijk via Santen naar Duitsland, uiteindelijk tot de Zwarte Zee. Die Romeinen hebben wat aangelegd in die tijd. Absoluut, absoluut. En uh, het mooie is, uh, toen wij dat zagen... Uh, zijn we ook met een aantal spelers begonnen met de Limes initiatiefgroep in Nederland. Dat moet helemaal zichtbaar worden. Ja, en, en het, het mooie is... op de wereldlijst is, uh, van de UNESCO. Ja, wereldlijst UNESCO uh, heeft uh, onze staatssecretaris Halbert Zijlstra... heeft dat, uh, die nominatie vorig jaar bekendgemaakt... En nu zijn we dus met drie provincies en de Rijksdienst bezig... om daar een programma publieksbereik te maken. We hebben vanuit het veld gemaakt, gepresenteerd... en gisteren in de stuurgroep is dat unaniem aangenomen. Dat het mag. Met een prachtig uh, cadeau van de Rijksdienst van vijf ton... voor uh, die publiekspresentatie. Dus wij zijn heel erg blij en we gaan nu de komende drie jaar... een heel programma maken met alle initiatieven... waar we plaatselijke initiatieven in Nederland uitdagen... om hetzelfde wat we hier aan het doen zijn om te kijken van hoe kunnen we dit bij het publiek brengen. Hoe kunnen Straks we kun je dus maken? eigenlijk die Romeinse grenzen af fietsen, lopen, he, ja, bezoeken. Dat is de bedoeling. fietsroutes, looproutes, evenementen, Romeins festival. En een heel groot ondergronds bezoekerscentrum op het oh, Dolplein in Utrecht. Maar ja, eerst nog even een paar leidingjes verleggen, hè? Ja, je. Ja. Gasleidingen, kabels. Al een Romeins helmpje tegengekomen? Nee, nog niet. De graafmachine-machinist nog niet? Nee, nog niet. Maar nee, je nee. weet het niet, hoor. Misschien... Of misschien nog wel. Ja. Ja, het zou wel is... lekker zijn. Ja. Ja, want dan hebben we toen het toch weer wat gevonden. Marno Remmers vanochtend aan de voet van de dom in Utrecht. Erkenning voor de popmuziek, dat heeft lang geduurd. Maar ook in politiek Den Haag zijn ze nu zover. Sinds kort wordt de sector gerekend tot de zogenoemde topsectoren. Toch krijgen ze daar ook te maken met de crisis en beperkte budgetten. In Groningen werden drie Kamerleden erover uitgedaagd... tijdens het festival Eurosonic. Thierd van Dekker van de Partij van de Arbeid... Jasper van Dijk van de SP en Mona Keizer van het CDA. Hip-hop van de Groningse band Top DUD in de ene zaal. We waren dus geen topsector, maar een linkse hobby. En dan zit je in van de van. Maar in 2013 wordt alles anders. En praten over politiek respect voor de pop in de andere. Waar is het begonnen voor Mona Keizer van CDA? Uh, ik ben uh, opgevoed door een vader die uh, hield van Elvis Presley, de Rolling Stones en uiteraard de Cats. Jasper van Dijk. Beatles. Bij mij was het allemaal Beatles, totdat ik achterkwam dat er meer muziek bestond. Pink Floyd, Stones. En nu veel te weinig, maar koop ik ook nog wel eens hedendaagse muziek. Kiteman, uh, Trigger Finger, Absence Minded. Muziek is eh, het mooiste wat er is. Kerst van Dekken? Uh, ik heb bij LP in Groningen laatst een prachtigste cd punkrock, uh, uh, gekocht. Ik ben even de titel kwijt, maar uh, we hebben hier in Groningen een cultuur als het gaat om punkrock. Uh, dus vandaar uh, dat ik deze kocht. Nu is popmuziek dan inderdaad erkend topsector. Maar wat kan de politiek ervoor betekenen? Jullie moeten dan popmuziek uh, toch ook zien te redden uit een klimaat van bezuinigingen, Jasper van Dijk. Ja, dat is niet vrij. Er wordt hard bezuinigd op kunst en cultuur. Maar uh, het is positief dat muziek erkend wordt als topsector. Uh, we hebben vandaag nu net in het debat wel afgesproken dat we dat ook handen en voeten moeten geven. Dat betekent dat we graag een hoorzitting willen organiseren met alle spelers uit de popwereld. Zodat ook zij kunnen zeggen wat is nou belangrijk om de popmuziek in die topsectoren tot leven te brengen. En op welke manier kan het ook economisch en vooral cultureel iets opleveren. Maar heeft Van Dekke al gezegd dat er weinig rek is in de budgetten? Nee, er is financieel weinig rek. Tegelijkertijd is, is alles onder druk vloeibaar. En als er creatieve en goede ideeën zijn, en die zijn er volgens mij vanuit de sector... is er best wat mogelijk. Daar moeten we niet te, te somber over zijn. Het kan dus wel, maar zuinig. <laughs> nou, Als uh, ik iets geleerd heb in de Kamer de afgelopen drie maanden... is het dat als er een wil is, is er een weg. Uh, er werd uh, terecht geld gevonden voor het Metropoolorkest. Terecht werd er geld gevonden voor het Twents Museum. Dus ja, als we met elkaar echt iets willen, dan komt het er. Je zou ook kunnen zeggen dat er bepaalde onderdelen zijn van die popmuziek die het in het ooglopend heel goed doen. Hè? Denk aan André Rieu, niet echt rock roll, maar ook de dance, wereldexport. Absoluut, nee, dan laten we daarvoor vooral... Dus hebben we niet allemaal geld nodig uit Den Haag. Nee, nee, nee, maar dat is natuurlijk het topniveau. Dat zijn de bekende voorbeelden, Marco Borsato, André Rieu. Geweldig, hebben geen steun nodig. Maar daaronder zit een laag van Enorme talenten waar we heel veel uit kunnen halen. Klassiek voorbeeld is Within Temptation. Die heeft met een klein bedrag, 20.000, 30 30.000 euro... hebben ze miljoenen opgeleverd door hun tour over de wereld. En dat is eigenlijk een, al een heel mooi voorbeeld. Door een beetje steun vanuit de overheid... kun je een enorm, eh, enorme opbrengst maken eh, vanuit de popwereld. Geen linkse hobby dus, maar keiharde business, de popmuziek. En er zit toch nog wel een beetje rock roll in daarna... Uh, mijn eigen baas, Diederik Samson, is bijvoorbeeld ook zo'n fan van zo'n Volendamse artiest. Uh... Maar schuiven? Uh, schuiven doen we op allerlei manieren. Financieel is dat wat lastiger. Maar ik dacht nog wel wat anders hoe net. De positie van de poppodia en alles wat daar achter hangt. Uh, de zelfstandigen die daar aan de slag zijn. Is ook enorm belangrijk. En ook de poppodia mogen zich wel wat meer mengen in het uh, politieke debat. En ik heb met Jas van Dijk ook wel eens in het verleden gezegd. Misschien moeten we ook daar eens een keer wat stevige visie met z'n allen op gaan ontwikkelen. Want wat is die toekomst? Daar zitten die jongeren. Daar zit uh, het kom, uh, toekomstig uh, cultureel talent. Daar moet het gewoon zijn. Ze kunnen aankloppen in Den Haag. Hey altijd. Zeker weten. De deur staat altijd open. Rock en rol en politiek op Eurosonic in Groningen. Jeroen Wielaard sprak met de Haagse rockers. Nederland krijgt het op de heupen, want er wordt alweer druk gespeculeerd over de pluim. U weet wel, die temperatuurgrafieken van de Weermannen. Die grafieken geven aan dat het zeker een week gaat vriezen. En dus kunnen de schaatsen uit het vet. Elk jaar is er dan weer de strijd, wie als eerste de marathon op natuurijs organiseert. En Gramsbergen is een van de kanshebbende plaatsen. Mensen van de ijsclub Ons Genoegen hebben er nu al druk mee. Hilco Odenk, voorzitter van Ons Genoegen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat bent u dan al aan het doen? Ja, goed, we zijn natuurlijk nu uh, druk bezig om uh, de baan te prepareren, uh, wat betreft uh, uh, het, het schoonmaken. Dus we hebben uh, de baan nog een laatste keer helemaal schoongemaakt. Al het blad opgeveegd. Alles zand uh, wat er nog op lag, uh, eraf gehaald. Uh, er is natuurlijk wel wat wind geweest. Uh, er is natuurlijk altijd nog wat blad wat ronddwarrelt. Ja, en elk blaadje dat, dat veroorzaakt een uh, dooi plekje in het ijs. Dus ja, dat moet allemaal weg. Ja, want even voor de duidelijkheid, er ligt nog geen ijs. Er ligt nog geen ijs. Nee. En, toch nee. bent u, en toch bent u al druk bezig. Dat moet ja. dan. Ja, want het water moet uh, natuurlijk uh, op de baan gebracht worden uh, nu... Uh, wij, uh, wij hebben inmiddels de, de, de, de, de kraan zeg maar opengezet. Ja. En dat komt via de natuurlijke overdruk, komt het water bij ons uit het aangrenzende kanaal. Mm -hmm. En dat, onze baan ligt dus iets lager dan, uh, dan het waterniveau waarin de kanaal zit. En daardoor stroomt het, door de natuurlijke overdruk, stroomt bij ons het, uh, de baan vol. Goed. Wat heeft u nodig de komende nacht aan Forst, voordat er goed ijs ligt? Nou, het, het belangrijkste is uh, dat, wij, uh, dat we nu vannacht uh, 5 graden gaan spriezen. Ja, en zit dat erin? Die kans is, dat is nog even een afwachten, maar de kans zit erin, ja. ja. En dan heeft u een laagje en dan kunt u gaan werken. Dan kunt u gaan sproeien en vegen en schuiven en schuren en dan kan nee, het. Wij nee, kunnen, wij kunnen helemaal niks verder. Oh. Wij, moeten echt, uh, wij moeten echt even wachten dan. Want uh, het belangrijkste is dan uh, gedurende de dag uh, dat het uh, onder nul blijft. Uh, want wij brengen het water op. Dus dat betekent dat wij met uh, 5, 6 graden post. dat daar dan. Uh, uh, uh, met 5, 6 graden post hebben wij ongeveer een millimeter uh, ijs aangroeid. Aha. per uur. Aha, ja. Nou, een voorspelling, meneer Oding. Snel. Want uh, wanneer zou het kunnen? Als alles mee zit en we hebben drie, drie, vier, drie dagen min 6, min 5, min 6. dan kunnen we misschien. dinsdag, woensdag schaatsen. Ik hoop het voor u. En voor alle schaatsliefhebbers. Meneer Oding, veel plezier. De komende Dankjewel. tijd. Hilko Oding, de voorzitter van Ons Genoegen Worden. Stel je zoon of dochter wil een huis kopen. Maar je voelt hem al, ze krijgen de hypotheek niet rond. Wat dan kan helpen is de generatiehypotheek van de Rabobank. Een unieke hypotheekvorm waarbij ouders en kinderen samen het huis financieren. En dan kan het eerste huis er opeens toch komen. Ja, kunnen starters eindelijk... Starten? Ja, ja, dat is het woord. Financieren, juist in deze tijd. Samen sterker, dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank.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 Zuinige auto's vaak minder groen dan gedacht en station Wolvengaas afgesloten na een bomdreiging. Half negen is het, goedemorgen, ik ben Dorot Megens. Travelcard, een bedrijf dat tankpassen levert voor de zakelijke markt, zegt dat auto's ruim 35% meer brandstof verbruiken dan fabrikanten beloven in de brochures. Auto's zijn op papier eh, vaak het zuinigst en dan blijken ze in praktijk het meest af te wijken van de fabrieksopgave. Sommigen zelfs meer dan de helft, zegt directeur Jan Rijnvink. De zuinige auto's die, eh, worden door fabrikanten geoptimaliseerd... om zo goed mogelijk te scoren op de test die daarvoor eh, bedacht is. En het blijkt dat hoe beter de auto ingericht wordt... om zo goed mogelijk te scoren op die test... hoe groter de afwijking in de praktijk is. De 400.000 auto's die door Travelcard zijn onderzocht... tankte vorig jaar 402 miljoen liter benzine en diesel... Op basis van de fabrieksopgave had dat ruim 100 miljoen liter minder moeten zijn. Cijfers zijn relevant omdat de overheid de aanschaf van zuinige auto's stimuleert met belastingvoordelen. station van Wolvega is afgesloten vanwege de vondst van een verdacht pakketje, zegt de politie. Nou, vanochtend om 6 uur uh, vond een reiziger een uh, pakketje op het, uh, op het station van Wolvega. Hij vertrouwde niet en uh, waarschuwde uh, direct de politie. We zijn ter plaatse gekomen en uh, we hebben de omgeving afgezet omdat ook mijn collega's het niet vertrouwden. Een onverkenner van de politie is bezig met een eerst verkennend onderzoek. En ondertussen doet ook de EOD-onderzoek in Wolvega op het station. Zolang niet duidelijk is wat er in dat pakketje zit, mogen treinen niet stoppen op het station. Het ligt op de lijn Leeuwarden-Zwolle. Alleen intercity's mogen er passeren, zegt de politie. Reizigers worden voorlopig met bussen naar hun bestemming gebracht. In het zuidwesten van China zijn zeker 18 mensen omgekomen door een aardverschuiving. Zeker 16 huizen in een dorpje zijn bedolven onder een laag modder en sneeuw. 40 mensen worden nog vermist. 300 reddingswerkers zijn naar het ramgebied op weg. De getroffen regio is een arme streek in een landelijk bergachtig gebied in China... waar veel huizen nog van hout en leem zijn. Vorig jaar zijn minder mensen van het gas- en elektriciteitsnet afgesloten dan in 2011... Het gebeurde zo'n 20.000 keer, dus 3.000 keer minder dan een jaar eerder, heeft de Vereniging van Energienetbeheerders gezegd. Volgens de brancheorganisatie is de daling een gevolg van twee zaken. de ministeriële regeling is een aantal omstandigheden genoemd. waarbij sowieso niet wordt afgesloten. En daarnaast hanteren de netbeheerders een, een coulant beleid. waarbij eerst uh, nou ja, contact wordt gezocht met betrokkenen. En, uh,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 De pastoor in Tilburg die foto's in zijn kerk wilde hangen van mensen die de kerk willen verlaten, ziet van dat plan af, schrijft hij op zijn weblog. Afgelopen week ontstond ophef over het idee. Met zijn actie hoopte hij uitreders op andere gedachten te brengen. Op zijn weblog schrijft de pastoor dat hij het effect van zijn idee heeft onderschat.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 Op dit moment komen vooral in het zuiden opklaringen voor en daar vriest het licht. Over het noorden trekt bewolking, daar ligt de temperatuur net boven het vriespunt. De bewolking trekt zuidwaarts en vanmiddag zijn er wolkenvelden en enkele zonnige perioden. In het overgrote deel van het land blijft het droog, maar het noordelijke kustgebied maakt kans op een lichte winterse bui. Er staat maar weinig wind en de temperatuur stijgt naar een enkele graad in het oosten en maximaal drie graden in het westen. In het weekend wordt het alleen maar kouder, morgen zaterdag. Blijft de temperatuur in het oosten steken rond het vriespunt? En in het westen ligt de maxima net boven nul. Het blijft droog en het wordt iets zonniger dan vandaag. Zondag vallen de maxima nog iets lager uit. En in het binnenland blijft het overdag licht vriezen. AMB verkeersinformatie. Met de uitzondering van het noorden en het uiterste zuidwesten is het in het hele land plaatselijk glad door bevriezing. Dat merken we op de weg. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de afrit Bunschoten en Laren 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A15 een ongeluk. Europort richting Rotterdam. Tussen Spijkenissen en Hoogvliet 3 uh, kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven voor Oorschot 5. Daar is de linker rijstrook dicht. De N15-Europort richting Rotterdam, die is tussen Rozenburg en Hoogvliet. of Daar staat 6 kilometer door een aanrijding. En de N18-Varsenveld-Enschede is tussen Nede en Haaksberg in beide richtingen dicht door een aanrijding. En dan nog een ongeluk op de N325, de rondweg Arnhem richting het noorden. Tussen Gelredome en Westervoort 2 kilometer en de rechterrijstrook is dicht. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen... maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Tja, de financiële vooruitzichten, dat wordt weer flink inleveren. Jazeker, want als je bij Dixons je oude notebook inlevert... krijg je 100 euro voordeel op je nieuwe. Dus ook op de HP Pavilion Sleekbook 15B-006ED... met Intel Core i5-processor. De nieuwe Dixons. Jouw wereld. Stel, u opent een vergadering met Duitse partnerbedrijven. Wat zegt u? A. Herzlich willkommen. We wollen mal anfangen. B. Meine Damen und Herren, ik möchte Sie zu unserer heutigen Besprechung ganz herzlich begrüßen. Het beste antwoord is B. Op niveau uw talen spreken...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 zonder onderbreking voor onderhoud. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op kioseradocumentsolutions.nl wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Vraagt u zich wel eens af waarom banken u zo weinig inzicht geven... in uw eigen financiële mogelijkheden? Wij ook. Bij KNAP kunt u zelf in een paar uur een financieel plan maken... zodat u direct kunt zien wat u nodig heeft om bijvoorbeeld eens een jaartje niet te werken. Waarom? Omdat wij denken dat u zelf prima in staat bent... de juiste financiële beslissingen te nemen. Knap. Niet zomaar een bank. 8 minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Pakistan waren er weer hevige bomaanslagen... tientallen doden en gewonden tot gevolg. Straks onze correspondent daarover, Lucas Waagmeester. Nu naar Turkije, want de brute moorden op de drie Koerdische pkk activisten in Parijs gisteren komen op het moment dat er historische onderhandelingen zijn tussen de leider van de PKK, Abdullah Öcalan, en de Turkse regering. Na 30 jaar bloedige strijd praten ze nu over ontwapening in ruil voor meer rechten voor de Koerden. Consistent Bram van Meulen is in Noord-Irak waar de PKK zijn uitvalbasis heeft. Bram, hoe is er daar bij jou in de regio gereageerd op die moorden in Parijs? Nou ja, uh, hier in, in Noord-Irak uh, zitten inderdaad de, de grootste kampen van de PKK. Hier zitten de strijders uh, en die wachten alsmaar op berichten over die onderhandelingen die dan vaak uh, via geheime weg uh, de kampen bereiken. Je moet nagaan namelijk dat de Turkse regering niet direct met de PKK spreekt, uh, maar met Abdullah Öcalan uh, die op een gevangeneiland zit voor de kust van Istanbul... Dus wat Eucelan uh, toezegt, is nog niet per se wat uh, de strijders hier in de bergen willen. Maar ja, iedereen ziet dit natuurlijk toch als een poging om de, moorden, uh, van de die moorden om de onderhandelingen te torpederen. Ze komen op een zeer gespannen moment. Nooit ja. eerder heeft de Turkse regering zo rechtstreeks gesproken met Abdullah nee. En wie, wie zou er dan baat bij hebben om deze vrouwen te vermoorden? Er zijn heel wat uh, groeperingen in Turkije en naar buiten die niks moeten hebben van, van deze onderhandelingen. Denk bijvoorbeeld aan Turkse nationalisten die altijd het standpunt hebben gehad uh, dat een regering, de Turkse regering, uh, niet rechtstreeks uh, met terroristen zoals de PKK uh, worden genoemd, uh, kan onderhandelen, mag onderhandelen. En dat uh, ieder gesprek eigenlijk wordt gezien als een knieval. Maar denk ook uh, aan de PKK zelf. Binnen de beweging is er heel veel onvrede. Niet iedereen uh, ziet bijvoorbeeld uh, dat Öcalan namens hen mag onderhandelen. Je moet het een beetje zien zoals uh, in dat tijd in Ierland werd onderhandeld met de IRA, die uiteindelijk akkoord ging met ontwapening. En vervolgens was er een splintergroepering, de Real IRA, die gewoon doorging met het plegen van aanslagen. Nou, zo heb je ook binnen de PKK uh, splintergroeperingen uh, die op het moment uh, dat er eigenlijk maar één beweging zit in de onderhandelingen, meteen. Toch weer uh, geweld gaan gebruiken. Ja, nou praat de Turkse regering met uh, Abdullah Öcalan, maar praten ze dan wel met de goeie? Kijk, Öcalan is uh, de oprichter van, uh, van de PKK in 1978. Hij was de man die ze in 1984 de gewapende strijd inleidde. Uh, hij is de man die nog altijd op uh, de posters, de vlaggen, uh, wordt, uh, wordt gezien op het moment dat er demonstraties zijn in Turkije. ...of zelfs in Europa. Hij is het grote symbool en door zijn gevangenschap is hij niet eigenlijk binnen de Koerdische gemeenschap alleen maar groter geworden. Alleen, hij zit op een gevangen eiland en de strijd is intussen 14 jaar lang doorgegaan vanuit hier de bergen in Noord-Irak. En je kunt je voorstellen dat er gewoon binnen die kampen mensen zijn die hem niet per se meer als de al grote leider zien. Bram Meulen vanuit Noord-Irak. En ondanks die moorden in Parijs... gaan de onderhandelingen tussen de PKK en de Turkse regering wel door. Vanaf vandaag kunnen Polen, die in Nederland wonen en werken... ook hun eigen krant lezen. Popolsku, zoals die heet, verschijnt elke twee weken... in een oplage van 40.000 stuks. Initiatiefneemster Angelique van Driet gaat ervan uit... dat het aantal nog zal groeien. Want er wonen tegenwoordig zo'n 100.000 Polen in ons land... En in de maanden april, mei en juni zijn dat er zelfs 300.000. Verslaggever Roepau ging naar een distributiepunt in Goes. Angelique van het Riet komt eerst de eerste lading krantjes brengen. bij de Poolse delicatessenwinkel in Goes. Kranten vers onder pers. En Hanja Koller legt ze in het mandje. dat ze erbij krijgt. Ik ga zeker gebruik van maken. Ja, leuk. U had er 100, de hè? De maat is ook uh, redelijk mooi, vind ik. Ja, niet te groot, niet te klein. Ik zie dat. Van alles en nog wat hierin is. En artikelen over stichtingen en alles wat, wat, wat moet je hebben. Ja, er staan inderdaad veel rubrieken in. Allemaal vaste rubrieken. Dat ja, en... is ook wel grappig. Historia Hollandi. Een plaatje van een hunebed. En ook een culinaire tip, namelijk ertenschoep. Ja. ja. Daar trek je wel lezers mee met ja. Nederlandse ertenschoep. Ik denk van wel. We ja. houden van ertenschoep en bonnensoep. Van alles en nog wat. Ik Bitter Ja, toch, dat is toch echt... Heb ik in poeder, <laughs> Die kunt u zelf even van uh, maken. Ja. U en, heeft trouwens uh, is hè? Ja, heb ik klant. Meneer? krant. Meneer, misschien een Poolse krant? Nieuwe krant? Kunt u in Pools lezen? Nee, ja, drinken we. Poletsam, Poletsam. Oudste is goed dan. Ik zag dat er ook iets in staat over de Playboy. Ja. <laughs> nee? Nee, hij wou het niet. Hij heeft gast. En hij vroeg of het gratis was. Of het wat niet gratis, het geval is. Dus de krant is 1 euro. En uh, wat er hier op de display staat is dat ze door het kopen van de krant... een huiswerkopdracht Nederlandse taal in kunnen vullen op onze website. Die wordt ook gecontroleerd en daar krijgen ze feedback op. En dan als ze dat uh, uh, insturen, dan maken ze kans op een prijs van ongeveer 500 euro. In dit geval is het een iPad die we aanbieden. Want uit de inzendingen van de huiswerkopdrachten trekt dan een notaris een prijswinnaar... Mm -hmm. en die krijgt dan ook een prijs. Ah, ja. Allemaal slimme marketingtrucjes. Nee, gewoon Stop? aardig. Het is aardig, maar uw belang is dat mensen niet alleen nummer 1 kopen... maar ook nummer 2. Ja, dat... en verder. Ja, en, en het is ook in het belang van de mensen zelf... omdat uh, uit onderzoek wat we hebben gedaan blijkt... dat heel veel informatie die belangrijk voor Poolse mensen in Nederland is... dat die gewoon niet beschikbaar is. Via de Popolskoe. Dat zeg je toch goed, hè? Popolskoe. Ja. Perfect. Dank u. Via de krant en de website kunnen mensen ook vacatures uh, bekijken. Ik hoor al mensen hardop denken, dan komen er nog meer Polen naar Nederland. Nou, het is niet dat er nieuwe vacatures zijn, maar de vindbaarheid is beter. En uh, wat we willen met het jobboard waar ze dan op staan... is alle vacatures die er zijn in Nederland in het Pools beschikbaar stellen. Zodat mensen in Polen die überhaupt erover nadenken of ze wel naar Nederland willen of kunnen... al daar kunnen kijken van in Goes, waar we nu staan... daar uh, is bij dat bedrijf uh, dat en dat te doen. Dit is het uurtarief wat ik krijg en ze bieden ook een woonlocatie aan of niet... Daar gaat het gewoon om. Mensen hebben recht om goed geïnformeerd te zijn. Napa gazetka, of wat doe je me, euro. Je probleem? Geen problemen, zegt hij. Gaat u nu uw eerste krant verkopen? Ja. Hoor ik dat goed? Ja. Ja, dan nap dat ook. Dan polater je weer. weet nog te weinig over hier hand van zaken. Over heel veel dingen die hier plaatsvinden. Dus hij denkt dat ze moeite waard Een paar jaar geleden kwam er trouwens ook al een Poolse krant op de markt. Die werd in Polen gemaakt. Dat werd geen succes. De redactie van de nieuwe Popolskoe denkt dat deze krant beter aansluit bij de wensen van de lezer. Er is rond financiering voor een ondergronds bezoekerscentrum op het Domplein in Utrecht. U hoort dat al van Marno Remmers. Die is daar vanochtend straks weer contact met hem. Eerste verkeersinformatie bij de AWB en met gladheid op de weg. De Marabrugemans. Dat klopt inderdaad. Gladheid die is er in het hele land, behalve in het noorden en het uiterste zuidwesten plaatselijk glad is door bevriezing. We hebben een technisch onderzoek na een ongeluk... op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Laren 12 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht... en het verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden. Dat kan vanaf Barneveld, volgt aan de borde Ede-Utrecht. Dan hebben we de A58, Tilburg richting Eindhoven... tussen Morgestel en Oorschot, drie kilometer door een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de N15-europort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Hoogvliet, zeven kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Er worden minder mensen afgesloten van gas en licht. Afgelopen jaar werd 20.000 keer iemand afgesloten. en In 2011 gebeurde dat nog 23.000 keer. Martijn Boelhouren van Netbeheer de heer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat zijn er 3000 minder. Hoe kan dat? Dat uh, heeft uh, onder meer te maken met de uh, nieuwe werkwijze in de afgelopen jaren... waarbij minder snel tot afsluiting wordt overgegaan. In uh, veel gevallen hanteren netbeheerders een extra consultatieronde. Dat kan zijn telefonisch of schriftelijk of persoonlijk... Uh, bij betrokkenen om, uh, om afsluiting te voorkomen. Mm. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Want niet betaald lijkt mij niet betaald. Nee, op het moment dat iemand niet betaalt en de energieleverancier die constateert had, dan doet die energieleverancier een melding bij de netbeheerder dat er niet langer een contract is op dat betreffende adres. Op dat moment zal de netbeheerder uh, uh, tot afsluiting kunnen overgaan, maar wel onder hele stringente voorwaarden. Mm -hmm. uh, nou, we gaan een periode van, uh, van vorst tegemoet volgens de weersvoorspellingen. Nou, dat is uh, een van de uh, uh, condities waaronder een netbeheerder niet afsluit. Als er vorst is, wordt er niet tot afsluiting overgegaan. Ja. Dus er kunnen gewoon uh, goede redenen zijn en daar wordt nu extra naar gevraagd. Daar wordt extra naar gevraagd. Een andere reden is als mensen bijvoorbeeld participeren in een schuldhulpverleningstraject, ook in die situatie zal de netbeheerder niet tot afsluiting overgaan. Nou, betekent dat dat daarvoor dan wel eens wat te snel werd afgesloten? Nee, dit zijn regelingen die in principe al langer lopen. Het is wel zo dat er natuurlijk in de laatste jaren ook steeds meer aandacht is geweest voor dit, voor dit onderwerp. En daarnaast hebben de netbeheerders vaak nog ja, een extra waarborg ingebouwd, los van die bestaande uh, situaties, waarbij nog een keer extra contact wordt gelegd. En dan kan bijvoorbeeld blijken dat iemand uh, bij een andere leverancier, een andere energieleverancier, ja, een nieuw contract heeft afgesloten. Hm. Um, ja, en dat betekent dan ook niet afsluiten. Nee, maar kunnen we het samenvatten? Um, onder het kopje uh, coulanter geworden? Ja, coolantre. Kijk, op het moment dat er echt sprake is van, uh, van wanbetaling en er is geen nieuw energiecontract, dan wordt er afgesloten. Datzelfde geldt natuurlijk als er sprake is van fraude. Helaas nog steeds 5000 meldingen per jaar waarbij we uh, moeten vaststellen dat er uh, uh, illegale hennepteelt is. Ja, ook daar dat gaat dat wel gelijk de kraan dicht. Hè? Gelijk de kraan dicht. En datzelfde geldt uh, ook bij, uh, bij veiligheidsoverwegingen. Heel vaak is dat natuurlijk gerelateerd aan uh, energiediefstal, fraude met de meter... maar ook uh, het illegaal ja. afstappen. Goed, dan ja. wordt er gelijk afgesloten. Ja, het aantal afsluitingen is dus minder het afgelopen jaar. Uh, nou, zitten we natuurlijk uh, in de crisis. Economische situatie is bepaald niet gunstiger op geworden. Zijn er wel meer uh, wanbetalingen? Nou, dat zien wij dus niet terug in de cijfers. En dan nou, moet ik daar wel voorzichtig mee zijn. Enerzijds, het zijn voorlopige cijfers. Anderzijds, ja, één jaar uh, is, is nog niet significant. Nee. Dus wat dat betreft moeten we kijken hoe dat volgend jaar eruit ziet. Maar... Terugkijkend in 2009, 28.000 afsluitingen. Vorige jaren, 2010, 2011, zo'n 23.000. Ja, zien we toch wel een, een geleidelijk afnemende aantal afsluitingen. Um, dus nou ja, dat, dat op zichzelf is goed nieuws. Martijn Boelhouder van Netbeheer Nederland, dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar Pakistan. Want bij twee bom-explosies in een biljartzaal in Quetta, in Pakistan. zijn gisteren tussen de 80 en honderden doden gevallen. En ook nog meer dan 100 mensen raakten gewond. Ook bij andere aanslagen in Pakistan vielen gisteren veel doden. Correspondent Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, aanslagen met zoveel doden. Um, betekent dat dat die bommen groter waren dan normaal? De aanslagen ernstiger? Ja, en bij, uh, bij een biljartzaal. Hè, waar heel veel mensen tegelijk natuurlijk samen zijn. Iemand die een gordel om heeft waarschijnlijk. En die bom, die was. Die eerste bom, die was al flink. En uh, de meeste doden vielen toen tien minuten later. Het is inmiddels een beetje een oude truc aan het worden. Hè, een tweede nog veel zwaardere bommen afgingen, die verstopt zat in een auto. Veel hulpverleners, ook verschillende lokale journalisten. Tientallen omstanders zijn omgekomen, zeker tachtig inderdaad. Hè. Waarschijnlijk zelfs tegen de honderd. Dit is een gigantisch bloedbad voor Pakistan. Er zijn toch wel wat gewend daar. Maar het land schrikt er enorm van. Vanochtend werden drie dagen van rouw afgekondigd... in de hele provincie Balochistan waar Quetta, de hoofdstad van is... in de poging ja, de, eerste, de ergste wond hè, te helen. Wie laat die bommen ontploffen? Nou, waarschijnlijk is het een Soenitische strijdgroep geweest. Lashkar E. Jiangvi, zij eisen deze aanslag tenminste op. En dit is ook wel zo ongeveer zoals we ze kennen. Hè? Maar je kunt die regio echt een cocktail van problemen noemen. Kwetta, je kent die term Quetta Shura misschien wel. Dat, dat is de leiding van de Taliban die hier regelmatig samenkomt. Maar in die regio Balochistan zijn ook groepen actief die onafhankelijkheid eisen van Pakistan en in die provincie is ook nog eens een keiharde strijd bezig tussen shiiten en soenieten Dus een sectarisch geweld. Hè. Daar gaat deze aanslag waarschijnlijk ook over. Dus ja, meerdere conflicten door elkaar heen... Eh, waar de meeste mannen die natuurlijk gisteravond een potje gingen biljarten... waarschijnlijk heel weinig mee te maken hebben. Ja, maar dit begint wel op een burgeroorlog te lijken. Ja, nou ja, ja, het toont vooral weer aan wat een enorme probleem Pakistan heeft. Hè. Aan de grens met Afghanistan natuurlijk. De Taliban, dat leidt tot constant geweld. De laatste dagen speelt het conflict met India over Kashmir. Helemaal aan de andere kant van het land ook weer op. En dan vliegen dus die verschillende islamitische sectarische groepen elkaar ook nog eens in de haren. Is ook niet nieuw hoor, dat speelt ook al 20, 30 jaar. Maar dit is wel heel heftig. Hè. We weten bijvoorbeeld uit Irak, waar dat sectarische geweld ook jarenlang dooretterde hoe verschrikkelijk moeilijk het is dat type geweld te stoppen. Uh, ja, en is dat dan een burgeroorlog te noemen? Nou ja, als je die beelden ziet van die biljartzaal in Quetta... ik weet niet of je ze al op de televisie hebt gezien vanochtend... dat is op zijn minst het gezicht van oorlog. Hè. Daar valt toch echt heel weinig anders van te maken, inderdaad. Correspondent Lucas Waagmeester over de zeer zware aanslagen in Quetta in Pakistan. Gaan we naar Marno Remmers, die eerder al vertelde dat er geld is. Geld voor voormalige Romeinse rijksgrens om die op te graven. Die grens liep van Katwijk via Utrecht naar Nijmegen. En die moet nu zichtbaar worden voor het publiek. Het kan dus, want er zijn middelen, Maar nou, En dus gaan we het zien. Ja, ze zijn in Utrecht, waar we vanochtend waren op het Domplein... al kabels aan het verleggen. Laatste vergunningen bijna rond om daar een groot bezoekerscentrum... waarin je vijf meter diepte die voormalige Castella... Kunt zien. Want Utrecht heeft drie van die voormalige Romeinse ja, forten. zijn het eigenlijk. We komen net van Bunnik afgereden. Daar zijn ze ook aan het graven. Daar lag ook zo'n. En hier, uh, Erik Graafstal, is er ook een geweest. Ja, we staan uh, op de Hoge Woerd, midden in Leidse Rijn. Uh, Dit nu... is een Romeinse weg geweest? Ja, we staan er bovenop. Je ziet ietsje het terrein opbollen. En nou, die streep 200 meter verderop, dat, dat is het tracé van de Romeinse. Je, hoe weg. diep moet je hier graven? Ja, 50 centimeter, dan sta je op de Romeinse wegverharding. Ja. En die bestaat hier uit gebroken dakpandpuin. Dat is, dat is nu in modern materiaal bovengronds uh, zichtbaar gemaakt. En, uh, maar hier komt straks op deze as komt een herbouw van het Romeinse Kastellum achter ons. We staan eigenlijk 10 meter van de noordpoort van het Kastellum. Ja, dat is zo groot als een voetbalveld ongeveer. En dat gaat dan in eigentijds materiaal, in, uh, wel refererend naar de Romeinse tijd, dus in, in een houtbouw, gaat dat uh, terugkomen met allerlei functies erin. We hebben het over 2000 jaar geleden. Toen was er in Nederland, het heette natuurlijk ook geen Nederland, er was niks. Er woonden bij, er trokken nomaden rond. Nou, dat valt mee. Het was gek genoeg een uh, vrij dichtbevolkt hoekje van het Romeinse Rijk. Waar de Romeinen, uh, er waren een paar dingen hier interessant. Dat was de Rijn hè, als transportader tussen de Duitse... Uh, Daarom gingen ze hier zitten. Uh, ja, dat was een heel belangrijke factor. Een verbinding was het al heel gauw tussen uh, Engeland, een belangrijke provincie... en de Duit het Duitse Rijnland. Op zich strategisch was dit hoekje nou niet zo interessant. Maar een ander ding was dat hier... Het was vrij volkrijk. De Bataven waren een stam die deze kant op waren gedirigeerd mm. door de Romeinen. En die, die, die, die, die woonden in een vrij dicht uh, bewoond rivierengebied... waar heel veel Romeinse hulptroepen werden uh, gerecruteerd. En die zaten in zo'n kastellum. Uh, ja. Er zijn hier resten van een badhuis gevonden. In Utrecht, in de stad zelf, komen ook allerlei muntstukken naar boven. Uh, hier gaat ook weer gegraven worden. Uh, een heel klein beetje maar. Uh, we gaan in principe dat kastellum uh, niet verstorend bouwen. Dus dat wil zeggen zonder het monument te beschadigen op Vier grote kolommen na. Die zijn nodig om een theatergebouw dat in het kastellum komt te construeren. Nou, dat worden heel kleine ingrepen in het terrein, maar verder in principe zonder op te graven. Het heet, het, het is Latijn, hè? Limes moet je zeggen. Uh, limes, ja, limes, dat is. Limes, uh, limes, grens of pad betekent pad. dat. Grens, dat, dat begrip het heeft in. Tot in Duitsland? Ja, in, in Zuid-Duitsland veel zichtbaarder nog dan hier. Hè? Bij ons was eigenlijk de rivier, de Rijn was wat we noemen de toenaderingshindernis. In Zuid-Duitsland was er niet zo'n zo zo zo rivier tussen Rijn en Donau... en daar hebben ze echt een muur of een wal gebouwd... om als zodanig dienst te doen. Dan lopen we er eens eventjes naar. Wat is dit eigenlijk? Het lijken wel een soort poepdozen die ik hier zie staan. Ja, dat, dat heb je ook precies goed gezien. Ja, is het, is het een, een toilet? Ja, ja, het is een Romeinse toilet. Nagebouwd, hè? maar zo heeft dat eruit gezien. Zo heeft dat eruit gezien. Daar kon je dus gewoon... Ja, uh... Het is net een houten bankje, maar dan 1, 2, 3, 4, 5 gaten erin. Dan kun je op gaan zitten en dat laat zich raden wat daar de bedoeling van is. Ja, en dan stond er voor je voeten stond er één bak met één uh, spons aan een stok. En die gebruikte je met z'n vijven. Oh. <laughs> Zo nou, het moet allemaal zichtbaar worden uh, Het is het initiatief van Theo van Wijk Die er ontzettend enthousiast over vertelt Moet er ook van alles aan doen Vergunningen en leidingen verleggen En wat al niet meer Maar dat, wanneer kunnen we het echt allemaal gaan zien Want het moet op de wereldlijst Van de UNESCO komen deze laatste is niet het initiatief van ons. Hè? Dit is het initiatief van de gemeente Utrecht. Vooral van de heren die we net hebben gehad. Erik en Herren. Maar het komt er wel. In 2014 kunnen we het echt allemaal gaan bekijken. Absoluut. Maar nog eens in Utrecht. Kom je nog terug, Marno? Na 9 uur? Met je poepdoos? Hij is al weg. Hij komt nog terug. U hoort meer van hem over de Romeinse Limes... De Noordgrens, die zichtbaar wordt gemaakt in Utrecht. We hebben het ook nog over de auto's en hun brandstofverbruik. Na 9 uur. Blijf te luisteren. Vandaag in. Vrijdagmiddaglaag. Nederlands grootste ziekenhuisondernemer, Loek Winter. Het doel op zich is betere patiënten zorgen voor minder geld. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Ol en Bert Brussen. Het tegrazen nemen van moslims is ineens een afdomme, ook niet als satire. Ik vind dat uh, uh, iets heel raars. Veel satire en live muziek van Betty Serveert. Be Je bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Slagen doe je bij Luzak, een aanpak die loont. Luzak College biedt de eenjarige versnelde examenopleiding voor MAVO, HAVO en VWO. Je kunt ook de volledige opleiding volgen op het Luzak Lyceum. Kom aanstaande zaterdag naar de open dag. Kijk voor meer informatie op luzak.nl. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof. Het nieuwe jaar is begonnen. Voor veel mensen de tijd voor goede voornemens...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 Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-footprint mag nog wel wat stappen zetten. Met de nieuwe generatie FS4300D en Ecosys Printers van Kyocera bespaart u op energie, afval en papier. Tot wel 500.000 keer zonder onderbreking voor onderhoud. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op kiosera.documentsolutions.nl wat kiosera kan betekenen voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Op de nieuwe mobiele site van MKB Brandstof vraag je heel eenvoudig je eigen tankpas aan. Dus parkeer, pak uw smartphone en ga naar www.mkbbrandstof.nl.